met het De australische Nederlandse leiderschap heeft getoond en dat hij premier Rutte persoonlijk wil bedanken. De Australische premier ontmoet Rutte maandag in Nederland. Ook spreekt hij onder andere met leiders van het identificatieproces. Bij de vliegramp kwamen 38 Australiërs om. De burgemeester van Nagasaki in Japan wil niet dat het Japanse leger weer actief wordt in het buitenland. Dat zei hij bij de herdenking van de Amerikaanse atoomaanval op Nagasaki, precies 69 jaar geleden. Kort na de Tweede Wereldoorlog is in de grondwet opgenomen... dat het Japanse leger alleen een verdedigende rol mag spelen. Premier Abe wil de wet veranderen... zodat het leger mee kan doen aan vredesmissies in het buitenland. Veel Japanners zijn daar tegen. De burgemeester van Nagasaki riep de premier op naar zijn volk te luisteren. Bij benzinepomp in Italië wordt massaal gesjoemeld. Bij bijna 30% van de 800 tankstations... die de Italiaanse financiële politie controleerde... was er sprake van fraude, melden Italiaanse media. Vaak werd er gerommeld met de pompteller, waardoor de automobilisten minder benzine kregen dan waarvoor ze betaalden. Ook fraudeerden de pomphouders met betaalautomaten. 33 mensen worden aangeklaagd voor de fraude. De tweede zogeheten Zwarte Zaterdag is even druk verlopen als vorig jaar. Rond 1 uur stond er net als vorig jaar 720 kilometer file op de wegen in Frankrijk. De A7 bij Lyon was het drukst, daar liep de vertraging op tot 2 uur. De eerste zwarte zaterdag van dit jaar, vorige week, was in Frankrijk drukker dan ooit. Er stond toen bijna 1000 kilometer file op de Franse snelwegen. Het weer nog, aardig wat zon en op de meeste plaatsen droog. Het is zo'n 22 graden. Morgen vroeg begint met wat buien, daarna is het even droog. Maar smiddags volgen stevige buien met kans op onweer. Het is dan 21 tot 25 graden. Na het weekend blijft het wisselvallig en is het rond de 20 graden. Tot... Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Op de A9 van Amsterdam naar Alkmaar staat tussen Haarlem-Zuid en Knopend Velsen 8 kilometer. Het heeft te maken met het Dutch Valley Festival dat in Spaarne-Wouden wordt gehouden. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle bij Zwolle Centrum 4 kilometer door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. En de N57 tussen Middelburg en de Brouwersdam is in beide richtingen dicht bij de Oosterschelde-kering. Want daar is ook een ongeluk gebeurd. Tot zover de verkeersing.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 Disco-klassieker zo aan het begin van U3 uh, van Zomvoort op zaterdag bij CFM. Linda Lewis en Claire Style Was er vorig uurtje wel even, hè? Gewoon. Ja, ik ben een beetje verslagen. Ja, uh, ik ook, ik ook. Uh, het klonk geweldig. De Logan's Blues Band helemaal live. Ik ga het vanmiddag nog even proberen, zo duidelijk. Even kijken of het op Facebook geplaatst kan worden. Maar <lacht> <lacht> Moet ik even kijken hoe dat werkt. <lacht> Le leuke klusje. <lacht> leuke klusje, nou, dat gaat zeker goed komen. Het derde uur van dit programma met daarin de volgende onderwerpen. Uiteraard rond de klok van half vijf luisteraars het dier van de week. En die luistert naar de naam Berry. En uh, kwart voor vijf is het weer tijd voor het gedicht van de week. En we hebben weer een hele mooie voor u weten te vinden. En uh, onder de titel van Aan de Zandvoortse Kust. Kwart voor vijf het gedicht van de week. We hebben nog uh, een interview uh, uh, op de computer staan van uh, onze collega Jaap Koper. Met de burgemeester de heer Niek Meijer. En dat heeft alles te maken nog met de Zandsculpturen EK... die gisteren dus een beslag vond... in de eerste winnaar van het Zandsculpturen Gebeuren. En natuurlijk uh, fijne muziek nog. Zo is het, wat dacht je van de volgende? Ik zag je al ja, kijken vandaag. dat is gek. een goeie. Dat is een goeie. Dat is een lekkere, zeker een lekker begin van het derde en laatste uur... met een hit, en niet zomaar een hit, nee, een heerlijke, heerlijke hit. Hier is Indilia en Dernier Dans. Oh, met de souffrance...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 Zo hoorde je de singer van Youssef en Nena Cherry. En de Seven Seconds. Ja, in het uh, eerste en tweede uur van Sansfoort uh, op zaterdag van dit programma... hadden we al de gesprekken die Jaap Koper uh, opgenomen heeft... met onder meer de zandkunstenaar zelf... en de organisator van het uh, EK Zandsculpturen. Maar we zijn er nog niet, Albert-Jan. Nee. nee. Want hij sprak ook nog met de burgemeester Niek Meijer... En natuurlijk ook naar aanleiding van het EK zandsculpturen. Nou, heel kort hebben we dan nog ook de burgemeester zelf, uh, die uh, nog niet alles gezien heeft, mag wel zeggen.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 Kelder van de kroeg waar de vader. Stromen. En de gaten gaan niet dicht, wil geen mensen raken. Juist sprak Jaap Koper met burgemeester Niek Meijer. En daarachteraan hoorde je deze, wat blijft het blijft leuk hè. De single van de dijk en als het golft, dan golft het goed. En van de golfjes komen we natuurlijk vanzelf op het strand terecht. We gaan naar de beach clean-up tour, om het zo maar eens te zeggen. Want ook dit jaar gebeurt het natuurlijk weer. Stichting de Noordzee ruimt in deze maand de rommel langs de Noordzeekust op. Maar bij deze prestatie kunnen ze uh, wel wat hulp gebruiken. Dus luisteraars, u kunt zich aanmelden. Wel 350 kilometer uh, strand van Katzanten in Zeeland... tot en met Schiermonnikoog wordt in 31 dagen tijd schoongemaakt. Dat betekent etappes van ruim 10 kilometer per dag. Op vrijdag 15 augustus is Strandpaviljoen Talassa... een van de 25 My Beach-locaties in Nederland. Het vertrekpunt van de Zandvoortse etappe. Om 10 uur worden de deelnemers ontvangen voor My Beach... Een project van de Stichting Nederland Schoon... waarna om 11 uur de milieujutters van start kunnen. Iedereen is welkom bij deze nuttige en gezellige dag op het strand. Deelnemers van alle leeftijden, badgasten, sportliefhebbers... natuurliefhebbers, padvinders, jongeren, vakantievierers, kinderen, schoolkinderen, uh, iedereen kan meedoen. Al naar gelang de benen het kunnen dragen. Loopt en helpt u mee. 1 kilometer of wat meer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 Tour. Dus ik zou zeggen, uh, doe niet uh, uh, kijken, maar doe actief mee met dit geweldige initiatief. Zo is het een initiatief van Stichting de Noordzee. En die stichting die heeft ook een uh, eigen huisband. Jawel, die maken lekkere muziek hoor. Speciaal voor deze actie hebben ze de volgende plaats gemaakt. Die hoort dus bij de actie van uh, The Beach Clean. Hier is Ruim het, ruim het op: op hey. Ruim het op, ruim je afval op. Hey mensen, ruim die je zit hier nu wel lekker, gezellig aan het strand. Maar kijk eens om je heen, waar is je afval nu beland? Pak een papierzakje en rij maar met me mee. Zo krijgen we een mooie strand en ook een schone zee. Ruim het op, rij het op, ruim je Met plastic items die je tussen de korrels vindt. Doe bij me, zees, veel padden. Maar ook uw harintje eet mee. Van uw verlaten plastic dat zich schuilhoudt in de zee. Ze het op, hebben het op, ruim je al op. Hé hey mensen, wij. Dus ruim hey. het op, ruim het op, ruim je op Een mooie actie van de stichting de Noordzee en ook Zandvoort doet daarmee. De actie is gestart op 1 augustus. 31 dagen lang vele vrijwilligers die de Noordzeekus schoon gaan maken. En ook in Zandvoort is het zover, dus meld je aan voor deze actie. De beach clean-up tour hier in Zandvoort. Het is half vijf geworden, tijd voor het dier van de week. Dan hebben we het over Barry, luisteraars. Een barry is een geholpen reu, met andere woorden hij is gecastreerd... ...en hij geschat op een jaar of vier. Hij is erg aanhankelijk naar mensen en heeft veel pit. Hij heeft een krachtig karakter en een eigen willetje... ...en is daarom geen beginnershond. Hij kent de basiscommandos prima, maar gaat soms liever zijn eigen gang. Trekken aan de lijn kan hij als de beste. Hij is een echte spierbundel en dus zoekt hij een baas... ...die sterk in zijn schoenen staat. Barry heeft veel energie en zoekt daarom een sportieve baas. Hij gaat redelijk om met andere honden, maar kan, het ook, kan ook erg stoer doen... Hoe hij omgaat met katten en kinderen is niet bekend. Wie is er sportief en heeft er veel liefde over en geduld en tijd voor Barry. En Barry zit met smart op u te wachten en Barry verblijft momenteel... in het Dierenthuis Kennemeland Keesomstraat 5. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. En telefoon is te bereiken op 571-3888-571. 888. Of kijk ook even op de website www.dierenthuiskernemeland.nl Want ook Barry verdient een thuis. Zo is het maar net, Albert-Jan. Nee. En ja, even over dat filmpje van uh, de Logans Blues Band. Ja. Ik keek net even op mijn Facebook, maar uh, Johan heeft hem inmiddels al geplaatst op Facebook. Hé, hey, top. Je had hem zeker doorgestuurd, hè? Ja, ik had hem ook al doorgestuurd, Dan gaan we, we hem gewoon even delen bij CFM Sandvoort Kan je meegenieten meteen om kwart voor vijf het gedicht van de week bij CFM. En tot aan die tijd heel veel lekkere muziek, waaronder deze van Dion Warwick. And I never should ever Wat zei je? Nee, nee, nee. nee, je had de microfoon al dicht. Ja, oké. Heel goed. Jor ja, okay. ja, de de single van uh, AHA. Nou, Albert Jan gaat zich uh, opmaken voor het uh, gedicht van de week. Maar eerst heb je nog een ander bericht. Ah, er zijn zoveel verkiezingen op het ogenblik ja? uh, aan de gang. Maar ik denk, deze wil ik toch nog wel even onder u, uw aandacht uh, brengen, luisteraars. Want uh, tot en met maandag. Kunt u nog via www.supportervanschoon.nl www stemmen op uw favoriete strand in de schoonste stranden top 10? Nou, als je dat, dat toch schoon gaat maken, dat strand, dan kunnen we natuurlijk mooi uh, als eerste eindigen. Uh, als, als u stemt tenminste. De verkiezing uh, is, is gestart op 3 juli en loopt door tot aanstaande maandag. En is georganiseerd door de Nederlandse Schoon in samenwerking met de ANWB. De schoonste stranden top 10 bestaat uit het oordeel van het publiek en ANWB-inspecteurs. Zij bepalen welk strand de top 10 aanvoert en welke stranden de rest van de top 10 vullen. Nogmaals, van 3 tot en met 11 augustus, dus tot en met aanstaande maandag... kunnen strandbezoekers via www.supportervanschoon.nl op het strand van Zandvoort stemmen. Met een uh, trendselfie op Facebook of Twitter maak je zelfs ook nog eens een keer kans... op een strandbarbecue voor 10 Personen. Wie wil dat nou niet? Vergeet dus nog niet te stemmen tot en met maandag. www.supportervanschoon.nl Wat zei je? www.supportervanschoon.nl En stem op Zandvoort. was Jocelyn Brown. Het is uh, inmiddels kwart voor vijf geweest. Tijd voor het gedicht van de week met Albert-Jan. De zoute Zandvoortse zee slaat een diepe zilte lucht. Boven het vlakke strand trilt stil de warme lucht. Iemand slaat soms onverwachts maar zeker op de vlucht. Alarmfase 2 is in Zandvoorts nauwelijks nog berucht. Maar men weet het niet en zwijgt van wat men hoort en ziet. Hier aan onze kust, de Zandvoortse kust... waar de mensen onbewust zin in makreelfeesten krijgen... en van eten slechts nog zwijgen. Als ze zat zijn en voldaan en dan weer rustig slapen gaan... De Zandvoortse storm ademt zwaar en moedeloos vannacht. Het strand is verlaten, want er is nog maar één vracht. En die, die moet in het donker naar huis worden gebracht. Gedenk de goede tijden van zuiverheid en kracht. Maar men weet het niet en zwijgt wat men hoort en ziet. Hier aan onze kust, de Zandvoortse kust... waar de zomer onbewust met een noodgang wordt genoten... en waar wild en onverdroten iedereen zijn gang kan gaan... tot men zat is en voldaan. Hier aan onze kust, de Zandvoortse kust... waar de liefde van de lust steeds maar weer gaat verliezen... omdat men nooit kan kiezen. Tussen goed en niet zo kwaad, maar het is zoals het gaat. Hier, hier aan onze Zandvoortse kust. Dat was hem weer bij CFM, het gedicht van de week. Oh, zo mooi over ons mooie Zandvoorts. De parel aan de zee.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 Zorgen, lachend in de storm, de golven van de zee, wat is jouw kracht enorm. Herpolfloed, je lange oude strand, ik voel me weer dat kind, speelend in het zand. Hey, hey, hey. Ik geniet met volle Ze zeequie strand of de kroon. Ja, dat hoef ik eigenlijk niet eens af te kondigen. Hè. Wie waren dat ook alweer? Oh ja, de Beatles. Hier ja. hadden ze met uh, Love Me Do alweer het uh, ene laatste plaatje... wat betreft dit programma Soft op zaterdag bij CFM. We hebben het weer met veel plezier gedaan. De afgelopen drie uur, we hebben het niet alleen gedaan. Nee, we hadden een vol programma vandaag. Ton Ariezen was te gast. De Logans Blues Band, die waren te gast. En natuurlijk ook uh, Jaap Koper... die de diverse zandkunstenaars uh, heeft gesproken... De burgemeester en de organisatie van dat uh, festival hier in Zandvoort. Hey, leuk uitzending toch? Ja, het zit er weer op. Het zit er weer op. Alles is na te lezen op onze Facebook. WWW, oh nee, niet <laughs> WWW. CFM Zandvoort op Facebook. En uh, morgen hebben we gewoon weer een reguliere uh, Zandvoort op zondag. De voetbalcompetitie is begonnen. dus we erg veel sportnieuws. Formule 1, zei je? Nee, geen Formule 1. Oh. Ja, wel Formule 1 nieuws, maar er wordt niet gereisd morgen. Oké. Okay. Dus geen Formule En natuurlijk de oldtimers op het circuit, hè? Ook prachtig om te zien. Nou, reden genoeg om morgen weer te gaan luisteren. Bedankt voor het luisteren naar dit programma van vandaag. En morgen zijn we daar weer. In een hele fijne zonnige zaterdagavond. Dag, tot morgen. Doei, doei. on last gristle. doei, doei